6 uur, het NOS-journaal, Remon Serré. Nederlanders geven Willem-Alexander een 7. OM en veroordeelden in beroep naar liquidatieproces. En Fiat legt beslag op bijna 100 Rotterdamse panden. De Nederlandse bevolking geeft koningin Beatrix en prinses Maxima allebei een 8.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 De geanketeerden denken dat de toekomstige koning zich vooral zal bezighouden... met het vertegenwoordigen van Nederland in het buitenland... en het steunen van landgenoten bij rampen. Betrokkenheid bij de regering scoort duidelijk lager. Het Openbaar Ministerie gaat een hoger beroep tegen de veroordelingen... van Dino S. en Ali A. in het liquidatieproces. De rechtbank in Amsterdam sprak de twee wegens gebrek aan bewijs... vrij van de moorden op Kees Houtman in 2005 en Thomas van der Bijlen in 2006. De OM had levenslang geëist... Dino S en ADA werden wel veroordeeld voor lichtere vergrijpen. Ze kregen respectievelijk een half jaar en anderhalf jaar cel. Het Openbaar Ministerie vindt die straffen te laag. Drie verdachten kregen levenslang van de rechtbank in Amsterdam... voor de liquidaties en zij gaan alle drie in hoger beroep. Bij voetbalclub Buitenboys in Almere is een van de reclameborden gestolen... die waren aangebracht na het fatale incident met grensrechter Richard Nieuwenhuizen. Op het bord stond de tekst Zonder respect geen voetbal... Volgens voorzitter Oost van Buitenboys werd de diefstal vanmiddag opgemerkt. De club heeft meteen via Twitter een beloning van 100 euro uitgeloofd... voor de tip die naar de daders leidt. Veel minder asielkinderen dan aanvankelijk gedacht... lijken aanspraak te kunnen maken op het kinderpardon. De voorwaarden zijn strenger, zeggen Vluchtelingenwerk Nederland... en Defense for Children. VVD en PvdA hadden in het regeerakkoord afgesproken... met een regeling te komen voor kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland wonen... en hier zijn geworteld. Asielkinderen blijken vaak niet onder die regeling te vallen. Beide organisaties rekenen vorig jaar nog op een pardon... voor zo'n 800 kinderen, maar dat worden er waarschijnlijk minder. Het museum Catharijnen Convent in Utrecht... is vanmiddag beroofd van een aantal kostbaarheden. Daarbij is ook een zeer kostbare monstrans. Monstrans is een katholiek religieus object, meestal van edelmetaal. Achter een stukje glas is een hostie te zien... die aan de gelovigen kan worden getoond, bijvoorbeeld bij processies. Tijdens de inbraak maakte een medewerker van het Catherine convent een foto van een van de twee dieven. De medewerker zegt dat de man met een hamer de ruit van de schatkamer insloeg waar alle belangrijke zaken lagen. Hij was op zoek naar een specifiek item volgens de medewerker de twee dieven gingen er vandoor op een scooter. Het Openbaar Ministerie heeft de zaak tegen drie verdachten... van de moord op een kickboxgala in Zijtaart geseponeerd. Het zijn twee broers en een man die tijdens het gala zwaar gewond raakte. Door hem heeft te weinig bewijs tegen de drie. Een vierde verdachte zit nog vast. Hij wordt beschuldigd van moord en poging tot moord. Door de schietpartij op het kickboxgala kwam in november een man om het leven. De FIOT heeft in een onderzoek naar witwaspraktijken... beslag gelegd op 95 panden in Rotterdam. De waarde wordt geschat op 4,5 miljoen euro. Verder zijn een man en een vrouw aangehouden. De Fiscale Opsporingsdienst denkt dat de verdachten... onder meer zwart geld hadden weggezet op bankrekeningen in Zwitserland. Dat gebeurde via vennootschap op het kanaaleiland Guernsey. Door deze constructie konden de tweede belasting in Nederland ontduiken. De FIOT is al een paar jaar met deze zaak bezig. Kopers van een nieuwbouwhuis kunnen de bouwrente blijven aftrekken van de belasting. Dat heeft minister Blok voor Wonen en Rijksdienst in de Tweede Kamer bekendgemaakt. Bouwrente is het bedrag dat de kopers al zal tijdens de bouw moeten betalen aan de aannemer en de hypotheekverstrekker. De nieuwe fiscale regeling voor hypotheken dreigt slecht uit te pakken voor kopers van een nieuwbouwhuis. Daarin is niet geregeld dat de bouwrente ook onder de nieuwe hypotheekregel zou vallen. Blok wil dat de bouwrente wel aftrekbaar wordt en gaat de wet op korte termijn repareren. Een copiloot van Transavia is vorig jaar september tijdens een vlucht naar Creta in slaap gevallen. Het blijkt uit een kwartaalverslag van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. De gezagvoerder van de Boeing 737 moest na het opstijgen naar de wc. De copiloot bleef alleen achter in de cockpit en toen de gezagvoerder weer naar binnen wilde, kwam er vanuit de cockpit geen reactie. Nadat de gezagvoerder was gelukt om weer toegang tot de cockpit te krijgen... trof hij de co slapend aan. Het toestel vloog op dat moment op de automatische piloot. En dan het weer. Veel bewolking. Periode met regen. Tegen de avond wakkert de wind nog wat verder aan. En in de kustgebieden komen zware windstoten voor. Het blijft vannacht rond de 10 graden. Morgen wordt het nog zachter dan vandaag. Morgenochtend veel regen. In de middag wordt het waarschijnlijk droger. Na morgen wordt het geleidelijk aan weer wat kouder. Maar de temperaturen zakken niet onder nul. AWB verkeersinformatie: nog altijd 50 files. Goed voor zo'n 190 kilometer. Op de A9 van Amstelveen naar Diemen bij knooppunt Diemen 5 kilometer. De rechter rijstrook is daar dicht. Er zitten gaten in het wegdek. Veel vertraging op de ring van Amsterdam, de A10... tussen Westpoort en Duivendrecht, 12 kilometer. Ook langzaam rijden op de A15 van Europort naar Rotterdam. Tussen havens 4100 en Rotterdam-Charloos over elf kilometer. A28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Amersfoort, 9 kilometer. De rechterrijstrook rijstrook is daar dicht...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 8 over 6, goedenavond. Het gesprek van de dag hier in Nederland is nog steeds de troonswisseling... op 30 april in Amsterdam. En we hebben daar straks nieuwe ontwikkelingen over. Maar kijk je naar het buitenland, dan zie je de gewelddadigheden in Syrië... in de stad Aleppo. In Aleppo is op dit moment Lex Runnekamp. En daar beginnen wij. Het voelt aan als een nieuw dieptepunt in de Syrische burgeroorlog. In Aleppo zijn minstens 65 lichamen van jonge mannen aangetroffen. Allemaal geëxecuteerd. Lex Runnekamp, wat heb je daarvan gemerkt en gehoord? Nou, ik heb net gehoord dat er inmiddels uh, de telling al op 80 staat. Uh, er zijn uh, vermeldingen dat er 80 gevonden zijn in een zuidelijk deel van Alep, uh, ...langs een rivier bij de wijk Oostan al kassar Maar uh, nou, de lagen al die lijken uh, in, in, in een betwist gebied... ...dus waar redelijk gevochten wordt tussen de Assad-troepen uh, uh, en de, de rebellen. En daar is in de rivier dus zijn er, uh, bijna 80 lichamen gevonden... De meeste van hen zijn inmiddels geïdentificeerd en uh, het gaat, blijkt te gaan om jongens die soms al drie tot vier maanden weg waren. zijn ooit, wordt hier gezegd, gearresteerd door de, de, de, de inrichtingendienst van de luchtmacht en waren dus al maanden vermist. Uh, uh, nou ja, daaruit moeten we afleiden, zal ik dan zeggen, dat het in ieder geval een uh, daad is. Van de Assad-kant uh, Assad uh, aan de rivier hier in uh, Aleppo. En ja, uh, de ooggetuigen verklaren dat vanaf drie uur vannacht uh, er militaire auto's verschenen. waarin al die lichamen in de rivier werden gedumpt. Het is een wat slechte verbinding die we met je hebben op dit moment in Aleppo, um, uh, Lex. Dus ik vat het even heel kort samen. De, de, de teller is opgelopen naar 80 mannen die al drie tot vier maanden uh, geleden zijn verdwenen. En die door de inlichtingendienst van de Syrische regering um, uh, zijn opgepakt. En zo geef je aan, is dit een afrekening door deze mensen? Is het ook een boodschap aan de mensen in Aleppo in deze fase van de Syrische burgeroorlog? De is uh, speculatief uh, bekend is. Maar in ieder geval de lichamen die, waren, uh, die gevonden zijn. waren op de rug gebonden. Ze waren gemarteld. Ze zijn geëxecuteerd. En ze zijn in de rivier gegooid. En, maar ja, maar het, omdat we weten dat er we jongens zijn. die al een paar maanden vermist wordt. Ja, is het in ieder geval. denk ik wel aan te geven. dat Afzant hiervoor verantwoordelijk is. De boodschap zal duidelijk zijn: de oorlog in Aleppo behoorlijk intensief langs de, de fronten in het centrum van de stad. Dus ik, uh, ja, je kunt er alleen maar slechter van denken. Ze willen een signaal geven aan de andere kant. Niemand is veilig, die kinderen ook niet. Want ze geven niet 180 gedode burgers, maar ook jonge kinderen. Ook jonge kinderen onder die, onder die 80 mensen die gemarteld zijn, geëxecuteerd. Een boodschap zeg je van de regering. Wat betekent dat voor de situatie op dit moment waar je bent in Aleppo? Hoe slagen de mensen er nog in om in Aleppo te overleven? Dat doen ze ongeveer op deze manier. Het meeste voedsel in dit land. Op dit moment komt uit de, Verkijen, uit, de uit het noorden, uit de, uh, Jordanië. Uh, het is geïmporteerd voedsel. Uh, ik ben nu zelf uh, de vier dagen in, in, in Aleppo geweest. En in een dorpje bij Aleppo waar ik slaap. daar ja, is dezelfde elektriciteit. Ik zit nu in een internetcafé die een, een brullende generator buiten heeft staan. Het is hier ontzettend donker. Het is hier heel koud. Het is winter. Uh, is het is een open leven. Het lukt wel, maar echt ze hangen aan hun uh, vingernagels. Moeilijke situatie daar, dat geldt ook voor de telefoonverbinding. We hebben in ieder geval meegekregen wat je daar hebt meegemaakt, Lex Runnekamp, in Aleppo in Syrië. Dank je wel voor je verhaal. Nu de koningin haar abdicatie heeft aangekondigd, gaan we langzaam onze blik richten op de inhuldiging op 30 april. Het kabinet is vandaag in een extra ministerraad bij elkaar gekomen om de organisatie van de festiviteiten te bespreken. Premier Rutte. De inhuldiging van de nieuwe koning zal volgens de grondwet plaatsvinden in een openbare bijeenkomst van de Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal in de hoofdstad in Amsterdam. Het kabinet ziet er naar uit om samen met de beide kamers van de Staten-Generaal naar deze dag toe te werken. In grote dankbaarheid voor alles wat koningin Beatrix voor ons land heeft gedaan en betekend, maar ook in het volle vertrouwen dat prins Willem-Alexander met prinses Maxima aan zijn zijde... zijn nu de taak met grote inzet en overtuiging op zich gaat nemen. De premier vanmiddag, politiek redacteur Magrij Boer, wat moet er allemaal geregeld worden? Nou ja, In het Paleis op de Dam wordt op 30 april de akte van abdicatie getekend... en daarna is er de vergadering van de Eerste en Tweede Kamer... waar de premier het over had, in de Nieuwe Kerk. Daar legt de Nieuwe Koning de eet af. Daar leggen ook de Kamerleden dan weer de eet of belofte af aan die Nieuwe Koning. En ja, daar komen natuurlijk heel veel hoogwaardigheidsbekleders naartoe. Die moeten allemaal uitgenodigd worden. Buitenlandse vorstenhuizen, koninklijke gasten, overal vandaan. Die moeten naar Nederland komen. Er moet voor onderdak gezorgd worden... En ook natuurlijk voor de veiligheid hè, van al die mensen. En ja, zo'n inhuldiging gaat met heel veel ceremonieel gepaard. Dat moet ook allemaal geregeld worden. Verder zijn er in ons land zelf allemaal festiviteiten. Dus de Oranje Verenigingen moeten ook aan de slag. En er komt een nationaal comité. Die moet al die huldeblijken weer coördineren. Dus ja, eh, volgens de premier moet het een heel groot feest worden. Maar dat betekent ook dat het een hele grote logistieke operatie is. En die moet in drie maanden klaar zijn. En daar is dus vandaag al een begin mee gemaakt. Ja, en eh, op weg naar dat feest... Is dat ook een goede aanleiding voor politici om toch maar weer te gaan debatteren over de positie van de koning... over bijvoorbeeld een andere vorm van koningschap? Ja, dat zou je verwachten eigenlijk. Maar um, een beetje rondkijkend in de Tweede Kamer... heeft echt niemand daar behoefte aan op dit moment... om weer te discussiëren over de koning, hè, wel of niet in de regering... of alleen een ceremonieel koningschap. De partijen die dat vinden, die vinden dat nog steeds, zeggen ze. En ze zeggen ook, ja, die discussie die komt ook echt wel weer terug... maar op dit moment uh, niet nu we net uh, alle voorbereidingen aan het treffen zijn... voor de inhuldiging. En ja, iedereen kijkt natuurlijk ook even... naar. De kamerzetels En er is op dit moment uh, geen meerderheid om uh, het koningschap te veranderen. Dus de partijen hebben er nu ook geen behoefte aan om dan die discussie uh, te beginnen. Want ja, je weet eigenlijk de uitslag al. En wat de politici wel zeggen, kijk eens er komt nu een andere koning. Die zal dat koningschap ook een heel ander gezicht geven. Op een andere manier dat gaan invullen. Dus het koningschap verandert ook wel door de persoon die het gaat uh, bekleden. En dan op een gegeven moment uh, komt de discussie uh, vast wel weer terug. Maar nu even niet. Heel veel mensen gaan natuurlijk de agenda schoonvegen om op het allemaal keurig in orde te hebben als straks prins Willem-Alexander en prinses Maxima koning en koningin gaan worden. Hoe staat het met hun agenda eigenlijk de komende maanden? Nou, als je kijkt naar prins Willem-Alexander, die legt al zijn functies neer bij het IOC, maar ook bij de Verenigde Naties. Hij heeft ook nog een adviesfunctie bij het ministerie van Infrastructuur, daar stopt hij mee. Kijk je naar prinses Maxima, die blijft al haar werk doen wat ze nu doet voor de Verenigde Naties, maar ook de andere functies. Eh, verder hebben ze ook nog heel veel beschermfuncties. Ze van dit, beschermheer van dat. Ook de koningin heeft dat eh, op dit moment. Nou, daar gaat wel ook in geschoven worden, maar men weet nog niet eh, hoe of wat. En kijk je naar de agenda, eh, dan zie je dat ze al gekeken hebben voor, eh, na 30 april. Want dan zal het nieuwe koningspaar alle provincies gaan bezoeken. En binnen een jaar zullen de nieuwe koning en de nieuwe koningin ook naar het Caribisch gebied gaan. Dus dat wordt op dit moment al gepland in hun agenda voor na 30 april. Maar geen boer in de hoofdstad. Gaan we naar de hoofdstad, Amsterdam kan het aan. Niet alleen de inhuldiging van koning Willem Alexander op 30 april, op koninginnedag, ook de vrijmarkt gaat gewoon door, zo verzekert burgemeester Van der Laan. Hij werd niet overvallen door de aankondiging van de koningin gisteravond. Ik schrok niet en ik heb ook geen sprongetje van vreugde gemaakt, want je ziet het natuurlijk wel aankomen. Kan Amsterdam het aan? Maar natuurlijk kan Amsterdam het aan. Amsterdam. Uh... Doet het samen met het Rijk. Het is ook, wij zijn eigenlijk gastheer van de gastheer. Uh, Amsterdam heeft een uh, goede reputatie op het gebied van, mag ik zeggen. Uh, de grote evenementen, sociaal. huldigingen uh, van het nationaal elftal. Maar dat viel allemaal niet samen met Koninginnedag? Nee, maar waren wel hele grote uh, evenementen. Heeft die inhuldiging gevolgen voor de gewone Koninginnedag-viering in de stad? Ja, dat is wel te verwachten. Want hoewel alle zolders en zo gewoon leeggemaakt zullen moeten kunnen worden... Vrijmarkt gaat door. Natuurlijk uh, is het wel zo dat het een heel bijzondere dag wordt. en uh, Iedereen zal, zal uh, iets mee willen krijgen van die troonswisseling. Dus uh, misschien komt er wel een rijtour, uh, Dat soort dingen zullen die dag heel bijzonder maken. Nu kun je op een gewone koninginendag al nauwelijks van Centraal op de Dam komen. Vorig jaar waren er 700.000 mensen. Hoe gaat u al die hoogwaardigheidsbekleders op een plek krijgen... Nou, u weet dat we vorig jaar van alles gedaan hadden om minder mensen te krijgen. Vorig jaar hebben we een forse ingreep gedaan door te zeggen niet meer 538, hoe goed dat ook was, op het museumplein. Dat scheelt een paar honderdduizend mensen in de stad. Maar nu krijgt u in plaats van een groot feest van 538 een groot feest van de Oranjes. Ja, omdat het in de grondwet staat. En dan uh, slopen we de mouw op en dan zeggen we. Uh, dat we dat een hele eer vinden. Maar zo'n inhuldiging helpt niet mee hè, om mensen weg te houden. Uh, nee, en we willen ook gastvrij zijn en mensen natuurlijk welkom heten. Uh, maar dat is een van de opgaven inderdaad. Uh, vermoedelijk zullen er nog veel meer mensen komen. En uh, ja, die opgave moeten we met elkaar uh, oplossen. Want hier geldt natuurlijk wel hoe meer zielen, hoe meer vreugd. 2013 wordt een heel bijzonder jaar voor Amsterdam... 400 jaar grachten, 125 jaar concertgebouw, 175 jaar artis. mogen we niet vergeten. Is dit de kerst op de taart? Ja, ik denk het wel. We zijn natuurlijk heel erg trots op de verjaardag van onze grachten en al die andere dingen. Maar dit is iets uh, heel erg speciaals. Uh, dus uh, ik denk dat u dat terecht zo zegt. We zei burgemeester Van der laan van Amsterdam tegen verslaggever Martijn Bink. Staatssecretaris Dekker wil duidelijkheid van CITO... over de uitgelekte antwoorden van de schooltoets. Hoor hem zo. Eerst even naar John Bakker bij de ANWB. Het was wat moeizaam, je was wat pessimistisch een half uur geleden. Hoe is dat nu? Ja, het gaat wel wat beter... maar we hebben nog altijd ruim 150 kilometer file op de Nederlandse wegen. Nou, normaal zitten we nu al onder de 100. Uh, veel vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam... bij knooppunt De Nieuwe Meer, 7 kilometer. Heeft te maken met een lange file op de ring van Amsterdam... Een gat in de weg op de A9 van Amstelveen naar Diemen... bij Knopend Diemen zorgt voor 5 kilometer file. De rechte rijstrook is daar dicht. Dan de ring, de A10, tussen Westpoort en knooppunt Amstel, 11 kilometer. En door een spoedreparatie op de A27 vanuit Breda naar Gorkum... bij Nieuwendijk, 2 kilometer file. De rechte rijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdijk. Het was een verbeterde strijd, vier jaar lang, met veel wantrouwen over en weer tussen de vijf officieren van justitie en de zeventien advocaten in het liquidatieproces. Vandaag sprak de rechtbank de vonnissen uit. Advocaat Nico Meijering was al die jaren een van de felste kritikasters van het Openbaar Ministerie. Hij en zijn kantoorgenoten kregen vandaag op veel punten gelijk van de rechter. Hun twee belangrijkste cliënten, Dino S. en Ali A., kregen in plaats van levenslang hele laag straffen. Na afloop sprak Martijn van de Wiel. Advocaat. Nico Meijering, uh, toch kijkt u heel zorgelijk. Nou, ik ben heel erg gelukkig, uh, dat klopt. Je moet je voorstellen dat we toch vijf jaar lang hebben gestreden... in de rechtszaal tegen een uh, toch behoorlijke overmacht. Als je dan al die tijd ook overtuigd bent van de onschuld van je cliënten... Uh, bij dergelijke zware delicten, uh, dan is natuurlijk de, de vreugde heel groot. En Om kijkt u dan zo zorgelijk? Een um, uh, kleine glimlach. Een kleine glimlach mag er misschien wel vanaf. ja. Nou, tegelijkertijd um, is er wel iets van zorg. Um, uh, maar dan kom ik eerst nog bij een ander deel van vreugde. En wel dat de rechtbank toch ook heel kritisch is geweest... Uh, richting het Openbaar Ministerie en ook meneer Lacerbe. Uh, als het om laatst genoemde gaat, uh, houden ze het zelfs voor mogelijk... dat Lacerbe betrokken is geweest bij... Uh, de moord op Bethlehem. Een andere moord. wat zou aantonen dat hij niet de hele waarheid heeft uh, verteld. Dat was voor u een bewijs dat het een leugenaar is. Een van de bewijzen. En nu de rechtbank uh, dat inderdaad voor mogelijk houdt. De rechtbank heeft niet gezegd dat het zo is. maar houdt het voor mogelijk, houdt het open. Uh, gevoegd bij het feit dat het Openbaar Ministerie. ons ervan heeft beschuldigd. dat we getuigen daarin zouden hebben gemanipuleerd. Uh, ...overweegt dan wel de, de, de, de vreugde. En dat is iets uh, waar wij in hoger Beroep zeer zeker op zullen gaan voortborduren. hoger Beroep, u gaat in beroep terwijl uw cliënt met bijna niks ervan afkomen? Nou, dit Openbaar Ministerie kennende, uh, gaat het Openbaar Ministerie in hoger Beroep. Dan toch, u vertelt uw vreugde over alle punten waar u gelijk heeft gekregen met een flinke frons. Waarom kijkt u zo somber? Nou, tegelijkertijd moet ik u bekennen dat ik wel gehoopt had uh, dat uh, de deal onrechtmatig zou worden verklaard. Als de rechtbank zou zeggen: zo'n maken met zo'n kroongetuig op deze manier, dat mag niet. Ja, dat hadden we wel gehoopt. Uh, tegelijkertijd uh, is er ook een groot aantal feiten blootgelegd. Uh, en daar is de rechtbank in meegegaan. Uh, die verwijtbaar zijn aan de zijde van het OM. Dus al mijn... Toch kijkt u somber. Um, omdat ik had uh, gehoopt dat men toch wat strenger naar het OM nog zou zijn... Uh, in het trekken van consequenties. Want ik kreeg toch flinke tik op de vingers. Het waren ontoelaatbare vormfouten die gemaakt zijn. Die had voor mij nog wat harder gemogen. Misschien dat daar een beetje de, de zorg uh, waarom ik zo zorgelijk kijk. Maar u heeft gelijk. Op dit moment heb ik eigenlijk alleen maar redenen uh, tot, uh, tot grote uh, professionele vreugde. En die, uh, nou, die gaan we straks beklinken met een, uh, met een mooie fles bubbels bewust misschien bij de advocaat, maar ook het openbaar ministerie zegt blij te zijn. Volgens de hoogste baas, Herman Bolhaar, is de uitspraak een groot succes. Alle elf verdachten zijn veroordeeld, voor lichtere en voor zware vergrijpen. Maar de belangrijkste overwinning voor het OM is dat de rechter het gebruik van de criminele kroongetuigen heeft goedgekeurd. De uitspraak is in verschillende opzichten bijzonder. Het is in de eerste plaats... Uh... Een, een, een proces met hele zware zaken, met talloze liquidaties en hele zware criminelen. En het is ook heel bijzonder omdat het over ingewikkelde opsporingsmethoden ging. De kroongetuigen springt daar natuurlijk het meest mee in het licht. Het was ook even de vraag of de rechter uh, de deal uh, met de kroongetuigen zou goedkeuren. Biedt dit mogelijkheden om hiermee verder te gaan? Bij, wij willen graag verder gaan op dat ingeslagen pad. Eh, omdat we kunnen zien dat bij deze hele zware vormen van criminaliteit, deze liquidaties, er niemand praat. En dat je dus heel erg diep moet gaan om je bewijs te verzamelen. En in die situatie er eigenlijk ook niet komt als je niet gebruik kunt maken van een kroongetuigenregeling. We gaan dit dus vaker zien. Wat ons betreft willen we graag doorgaan op het ingeslagen pad. We zijn er ook over in gesprek met, met de minister. En uiteindelijk zal de politiek moeten beslissen hoe en welke omstandigheden we daarbij in acht moeten nemen. Toch heeft de rechtbank vandaag ook uh, opmerkingen gemaakt... over de deal met de kroongetuigen. Om kort te gaan, ze zeggen eigenlijk moet transparanter. Het Openbaar Ministerie moet eerder al duidelijkheid geven over de deal... zodat daar geen discussie meer over is. Heeft u die les ook getrokken? Nou, de rechtbank heeft natuurlijk vandaag een, een, een aantal toetsstenen gegeven... een aantal richtingen gegeven die van belang zijn bij de vraag... is dit toelaatbaar en zo ja, als het toelaatbaar is... aan welke voorwaarden moet het voldoen... Daar moeten we nog eens even goed naar kijken met elkaar. Het is een zeer uitvoerig vonnis geweest, dat zullen we natuurlijk zorgvuldig bestuderen. Maar tegelijkertijd zijn het allemaal ook richtingen die, die wij als openbaar ministerie ook serieus hebben genomen. Wij willen zoveel mogelijk transparant zijn, wij willen verantwoording afleggen. Dus we zullen die richtinggeving van die rechtbank zeer serieus meenemen. Want welke risico's zijn er bij het gebruik van een criminele kroongetuige? Uh, het gaat natuurlijk altijd om balansvragen. Het gaat aan de ene kant om uh, een situatie waarbij mensen levensgevaar te ducht hebben. Er moeten beschermingsmaatregelen genomen worden. Dan kun je natuurlijk niet open zijn omdat er gevaar te ducht is. Aan de andere kant wil je verantwoording afleggen over de vraag... is een verklaring wel of niet gekocht. Dat is eigenlijk de, de cruciale vraag dat het moet getoetst kunnen worden. Dat is in dit geval ook getoetst. En we hebben vandaag kunnen horen dat de rechtbank van mening is... dat de deal en ook de getuigenbeschermingsmaatregelen die genomen zijn... dat die adequaat zijn en dat die rechtmatig zijn geweest. Een succes vandaag? Ik spreek van een, van een belangrijk succes, een belangrijke doorbraak... in de aanpak van de zwaar georganiseerde misdaad... en het wegnemen van het oriool van onantastbaarheid. Zij Herman Bolhaar, de voorzitter van het College van Procureurs-Generaal... in gesprek met verslaggever Michiel Breedveld. Grote schrik vandaag voor achtste groepers van de basisscholen. Opgaven van de CITO-toets die zij volgende week gaan maken... zijn uitgelekt via Marktplaats, maakt de NRC Handelsblad vanmiddag bekend. Hoe moet dat nu met die toets, is een vraag die opborrelt. Kan die nog wel doorgaan? VVD-staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs... vindt dat het CITO uiterlijk morgen uitsluit zal moeten geven. Het is natuurlijk uitermate vervelend voor uh, de kinderen die daarnaar hebben toegeleefd. Hè? En ook voor de ouders en de scholen. Want dat uh, ja, geeft een hoop onduidelijkheid. En ik heb vanmiddag nog overleg gehad met het CITO. dat ik vind dat er nu echt zo snel mogelijk duidelijkheid moet komen... over uh, het doorgaan van de toets en wat dat betekent voor de betrouwbaarheid. Maar het is dus op dit moment nog niet zeker dat de toets volgende week doorgaat? Nou, het CITO heeft mij uh, beloofd. Dat ze daar zo snel mogelijk een antwoord op gaan geven, bij voorkeur morgen. Ze moeten zelf ook even goed kijken wat er aan de hand is. Ik vind dat ook verstandig, want als je hem volgende week niet door laat gaan, dan heeft dat ook grote consequenties. Dus zij gaan er nu goed naar kijken. Um, en wij hebben vanmiddag ook gepraat over wat dit nou betekent en welke lessen we daaruit kunnen trekken. En het is voor mij nog maar eens een bevestiging dat het echt zaak is dat we nu zo snel mogelijk toegaan naar één centrale eindtoets in het basisonderwijs. Dus niet de eerste keer natuurlijk dat er gedoe is rond de CITO. We kennen de discussie over scholen die wel CITO meedoen en de scholen die er niet aan meedoen. De discussie over scholen die de CITO afnemen, maar de zwakke leerlingen eruit laten om betere resultaten te behalen. Daar moet nu echt een keer een einde aan komen. En dat kunnen we doen met de regie over één centrale eindtoets die ook opgaat voor alle leerlingen in het basisonderwijs. Maar ja, die centrale eindtoets, dat is een zaak voor lange adem. Die is er voorlopig nog niet. Het gaat nu om de uitgelekte CITO-opgave van de toets die volgende week begint. Het gaat om ongeveer 120.000 kinderen en al hun ouders in hun scholen. Um, moet er niet gewoon een andere toets komen voor volgende week? Ja, dat is de vraag die ik bij het CITO ook heb neergelegd. En dat hangt heel erg af van hoe wijd verspreid die vragen zijn. Uh, om hoeveel vragen er nu zijn uitgelekt. Ja, dat moeten zij echt uh, zelf uitzoeken. Uh, maar ik heb wel ook echt aangegeven van ik vind het heel vervelend... dat we hier niet zelf uh, regie op hebben. Zoals bijvoorbeeld wel het geval is met de centrale eindexamens... in het voortgezet onderwijs. Daar hebben we ook het uh, college voor examens. Die bouwt allerlei waarborgen in... Die heeft ook uh, altijd reservetoetsen klaar liggen in het geval dat er iets fout gaat. Ja, maar toch nog even naar die ja, toets van vo is... volgende week. Ja. Uh, wat is de uitslag daarvan nog waard als die gewoon doorgaat? Nu de opgaven uitgelekt zijn. Ja, daar kan alleen het CITO-antwoord op geven. En ik vind dat ze dat zo snel mogelijk doen bij voorkeur morgen. Dan even naar die centrale eindtoets die u wilt. Die er later mogelijk komt als de Tweede Kamer dat goed vindt. Wat, wat is daar dan het grote voordeel van volgens u? Kan die niet uitlekken? Er kan altijd iets fout gaan. Maar je kan natuurlijk wel maatregelen nemen om dat zoveel mogelijk te voorkomen. En ze spelen twee dingen een rol. Uh, om te beginnen is er altijd gedoe en discussie over de toets. Wie doet er wel aan mee, wie doet er niet aan mee. Laat je leerlingen er buiten. Ik vind het goed dat er één toets is voor alle leerlingen in het basisonderwijs. En twee, als dat onder onze regie plaatsvindt... dan schakelen we daarvoor het college voor examens in... En die is heel goed om allerlei procedures te bewaken. Uh, die dit soort vormen van lekken ook zoveel mogelijk voorkomen. Ja, de kersttoespraak van de koningin was ook uitgelekt in december. Ja, daarom geef ik ook geen garanties. Maar we kunnen wel maatregelen nemen om het zoveel mogelijk tegen te gaan. Uh, wat is nu eigenlijk uw boodschap aan de ouders van die 120.000 kinderen die volgende week die toets gaan maken? Ja, nou, ik zou zeggen: uh, als het CITA nou morgen definitief uitsluitsel geeft of die doorgaat of niet doorgaat, volgende week gewoon heel goed je best doen. En dat advies is er altijd goed van staatssecretaris Dekker... in gesprek met verslaggever Wilco Boom. Het verhaal wordt in ieder geval eerder al vervolgd. We gaan natuurlijk morgenochtend snel bellen met de CITO... om te kijken wat zij al niet hebben besloten. Wij zijn door de tijd heen. Ik wens u een prettige dinsdagavond. En Joost Eertmans, goede goedenavond. Goedenavond, Met avondspits. Ik zou me zo kunnen voorstellen... dat de stelling wel eens iets te maken zou kunnen hebben... met iemand die koning wordt. Ja, dat was hem, was hem gisteren eigenlijk al, maar dat was... <laughs> uh, nee, maar toen konden wij niet anders natuurlijk dan de actualiteit voorrang uh, geven, logisch. Nee, hij gaat als een komeet omhoog, Willem-Alexander. Ik begrijp, de laatste 24 uur is zijn uh, is een, is een vertrouwen in Willem-Alexander enorm gestegen. Nog steeds ligt hij wel lager dan Beatrix. Uh, ik geloof dat hij nu een zeven krijgt als rapportcijfer van de ja, bevolking. Dat. En, ja, dat, en dat en hebben we gemeld. En, en Beatrix ja, en wordt een acht, word acht, ja. Exact, dus hij ligt, hij ligt, nog, uh, hij ligt nog derde... Kun je zeggen, uh, ik geloof erin dat hij zelfs een betere koning uh, gaat worden... dan de, de koningin die we nu hadden, die al zo sterk uh, was. Uh, van prins Pils tot koning Willem-Alexander. Het is nogal een, uh, nogal een sprong. Maar nu het zover is, lijkt hij er wel helemaal klaar voor, uh, denk je niet, Tim. Hij, uh, hij is echt klaar voor het grote werk. Ik heb groot vertrouwen in koning Willem-Alexander. Dat is mijn stelling dan ook. Uh, hij gaat het gewoon heel erg goed doen. Misschien heeft u twijfels of vindt u zijn moeder toch beter. Of heeft u zelfs al een klein beetje heimwee naar die tijd van koningin Beatrix. Uh, doe mee aan dit gesprek van de dag. Ik heb vertrouwen in koning Willem-Alexander. Dat is de stelling. Dat is mijn mening. Bel me op 0800 1121. Het live nummer hier in Capelle aan 0800 1121. Uw belletje komt rechtstreeks bij ons binnen. Twitteren kan ook. Doe mee. Hashtag eens of hashtag oneens. We gaan spreken met dit mooie gesprek van de dag. Tot zometeen bij Avondspits na het nieuws. Radio 1, het NOS-journaal. De Nederlandse bevolking geeft koningin Beatrix en prinses Maxima allebei een 8. Willem-Alexander wordt als toekomstige koning gewaardeerd met het rapportcijfer 7. Dat is de uitkomst van een enquête van onderzoeksbureau Ipsos. Van de Nederlanders is 88% tevreden over de manier waarop Beatrix de afgelopen 33 jaar heeft geregeerd. Het vertrouwen in Willem-Alexander als koning van Nederland... U hoort het wellicht is de afgelopen jaren toegenomen, blijkt uit die enquête. Bij voetbalclub Breitemois in Almere is een van de reclameborden... die waren aangebracht na het fatale incident met grensrechter Richard Nieuwenhuizen... korte tijd weg geweest. Op het bord staat de tekst Zonder respect geen voetbal. Vanmiddag was het bord verdwenen. Het bestuur denkt dat iemand een grap wilde uithalen... maar dat hij schrok van de commotie op sociale media. En het OM heeft de zaak tegen drie verdachten van de moord... op een kickboksgala in zijtaart geseponeerd. Het zijn twee broers en een man die tijdens het gala zwaar gewond raakten. OM heeft te weinig bewijs tegen de drie. Een vierde verdachte zit nog vast Hij wordt beschuldigd van moord en poging tot moord. Door de schietpartij op het kickboksschala kwam in november een man om het leven. En dat is nieuws op dit moment. Het weer. Hier is Willemijn Hubert. Het blijft vannacht erg zacht met minima tussen de 9 en de 11 graden. Wel zijn er perioden met regen en er staat ook veel wind. Daarover vertel ik u zo wat meer. Morgenochtend passeert een koufront in vrij hoog tempo ons land en dat gaat gepaard met regen. Daarachter wordt het droog en vanuit het westen gaat de zon schijnen. En morgenavond vallen er een aantal buien en is er kans op wat onweer. Na hoogste temperaturen behalen we morgenochtend, dan is het zo'n 10 tot 13 graden. Maar in de middag, als het koufront ons land uit is, is de temperatuur ook weer wat gedaald en ligt dan op veel plaatsen zo rond 9 graden.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 En ook na woensdag blijft het stevig waaien en houden we een wisselvallig weerbeeld. De temperatuur daalt geleidelijk naar waarde rond normaal. En dat is voor deze tijd van het jaar een graad of zes. ANWB ah, Verkeersinformatie. Alles bij elkaar, nog 120 kilometer file. Nog altijd veel vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Voor knooppunt de Nieuwe Meer, 8 kilometer. Gaat in de weg op de A9 van Amstelveen naar Diemen. Die zorgen voor 6 kilometer bij knooppunt Diemen. En de langste file die staat op de ring van Amsterdam, de A10, tussen Westpoort en Amstel Business Park, 11 kilometer. En door spoedreparaties op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht, bij Harmelen, 3 kilometer. En op de A27 vanuit Breda naar Gorkum, bij Nieuwendijk, 4 kilometer. In beide gevallen is de ruisstrook dicht. Dit is Radio 1, WNL. ...avondspits, Joost Eerdmans. Ik heb groot vertrouwen in koning Willem-Alexander. We leven de koning, tot 7 uur is dit de hofleverancier van Opinie. Dit is avondspits. Bel WNO, 0800 1121. Na 123 jaar krijgen we weer een koning. De ouderen onder u zullen het nogal weten... De laatste koning, die was bijgenaamd Koning Gorilla... werd geboren in 1817 en stierf in 1890... na een leven vol dames, drank en losbandigheid. De frivoliteit heeft opvolger Willem-Alexander wel meegekregen... maar onze Willem is toch een stuk gewiekster en zakelijker. Gelukkig maar. Ik mocht een paar jaar geleden aanschuiven in huizen de Horsten... voor een diner in Kleine Kring. En mij viel een kroonprins op die niet alleen een voortreffelijke gastheer was... maar op innemende wijze precies weet waar hij het over heeft... en in ons toen zeer gepolariseerde land... wat mij betreft het nationale symbool van eenheid... ...nog beter vertegenwoordigde dan Beatrix. Niet links, niet rechts, maar inderdaad recht door zee. En hij versierde natuurlijk de beste koningin die we ons denk ik zouden kunnen wensen. Mooi, slim, spontaan en zijn belangrijkste adviseur Maxima. Het koningschap zal onder andere dankzij haar invloed tot een groot succes worden. Ja, ik heb vertrouwen in koning Wim alexander Bel WNL nou? 0800 1121 Goedenavond, welkom bij Avondspits deze nieuwe aflevering op de day after na de abdicatie. Twittert u mee, hashtag eens of hashtag oneens. Ik heb groot vertrouwen in koning Willem-Alexander. Als we de statistieken mogen geloven, de eerste peiling na de dag van gisteren... dan, dan stijgt Willem-Alexander als een komeet. Maar hangt hij nog onder het, het vertrouwen dat we hebben in, in de huidige koningin Beatrix... en ook in dat van zijn vrouw Maxima. Hij zit op een 7 en de dames hebben een 8 te pakken. Ik geloof dat hij eroverheen gaat met, nou, met een 9 uiteindelijk. Kan hij wel eens wegkomen? U mag uw antwoord geven bij, bij Avondspits. 0811 21. Of doe het gewoon via hashtag eens, hashtag oneens. Paul Visser zegt, uh, avondspits, uh, koningin Maxima is nu een acht... ondanks een foute vader en een beetje domme koning Willem-Alexander. Uh, Heingeven zegt, Eerdmans ook eens. Applicatie werkt aanstekelijk, ik heb ook mijn baan opgezegd... en ik ga ondernemen, hashtag vertrouwen. En de broer van Nico zegt eens... Beatrix heeft niets gedaan aan de roodzooi die koninklijke Shell Niger heeft gemaakt. Wellicht doet prins Pils het beter in de olie. We gaan naar de eerste beller Nico van Maren uit Waardenburg. Goedenavond Nico. Goedenavond. Ik ben het eens met de stelling. Je hebt er vertrouwen in? Ja, want uh, als je ziet dat hij nu al zeven scoort. Ja. En uh, de meeste mensen hebben vertrouwen in hem. Ja. En hij heeft niet veel domme dingen gedaan. Vind je? Hij, hij doet natuurlijk af en toe wel eens wat doms. Dat, dat heeft Maxima zelf ook nog gezegd, toch? Ja, maar als je kijkt naar uh, prins Willem III. En die ja. prins van Engeland. Die gekke... Je bedoelt Pr, koning Willem III, bedoel je? Ja, ja dat en die is... prins van Engeland. Ja, die bedoelt Charles. Ja, zulke dus dingen heeft... Uh... Alexander niet gedaan. Nee, Koning Gorilla is inderdaad niet het beste voorbeeld voor onze Willem-Alexander. Daarom heet hij ook Koning Willem-Alexander en, en niet de Koning Willem de vierde Tom Luiten zit het eens. De jongere Willem-Alexander staat meer in de samenleving dan Beatrix. Hopelijk blijft hij menselijke trekjes houden. En um, blijft hij menselijke trekjes houden en wordt hij geen spreekpop. Dat zegt hij. Ik zeg: ik heb groot vertrouwen in de Koning Willem-Alexander. Huip van der Geer uit Oenen. Goedenavond. Goedemorgen, ja, Joost. Uit van de Geer, inderdaad. Dag. Ja, Ik heb uh, absoluut vertrouwen in Willem-Alexander. Uh, ja. Ik ken hem helemaal niet. Dus net als de meeste. Maar deze man die is in perfect nest opgegroeid. Heeft fantastische voorbeelden. Van moeder en vader. En ik denk ja. dat dat al iets meer te licht mag worden. Prins uh, ja, Klaus was een fantastisch voorbeeld. En uh, ja, in die zin uh, denk ik dat Willem-Alexander de voetsporen van zijn vader en zijn moeder zal volgen. Nou, dat moet absoluut goed komen. Nou man, mooi zeg Henk. Ik ben het met eens. Dus we delen dat. Dank je. Uit Breda kwam je, Henk, eruit. Ik, ik ga naar een expert. En dat is er niet zomaar eentje. Dat is namelijk. hij moet ik even wegdrukken: uh, dat is Pieter Klein-Berenink. Hij, hij is Koningshuisexpert van, van Dagblad de Telegraaf. Pieter, Pieter, goedenavond. Dag Joost, goedenavond. Hey, welkom. Nou, je hebt een drukke dag achter de rug. Ja, een uh, dag eerlijk gezegd waar ik lang naar heb uitgezien. Want ja. dat geeft tot veel voldoening om uh, dit mooie nieuws uh, te kunnen verwerken. Ja, er was een forse bijlage. Ik geloof zelfs ja. een, uh, een collectors item is geworden. Ja, hij is de winkel heeft gevlogen. Ze zijn allemaal weg dit keer. Kijk, nou, dat, dat, dan zie je misschien nog over 20 jaar nog eens terug ergens op een, uh, op een keukenkastje. Hey uh, ja. Pieter, wij hebben het over Willem-Alexander, de nieuwe koning. Het is allemaal even wennen. Uh, je ziet hem enorm stijgen nu in de, in de peiling, mm -hmm. zeg maar, uh, ja. vertrouwen. Uh, denk jij dat dat doorzet? Ja, ik denk eerlijk gezegd dat hij ons zal verrassen als koning, want we kennen hem natuurlijk niet zo... Wat we wel weten is hoeveel ervaring hij heeft opgebouwd in zijn internationale functies. Ja. Als adviseur van de VN, in het watermanagement, uh, in het IOC. Functies waar hij nu jammer genoeg afscheid van moet nemen. Wat hij ook beslist met spijt in zijn hart zal doen. Ja. Maar waar hij wel al ja, een soort vuurproef heeft gehad en uh, vingeroefeningen ja. heeft kunnen doen voor het koningschap. Precies. Het is echt een man van, van, ja, van, van, van deze tijd, kun je ook zeggen. Dat, wat dat betreft werd het ook natuurlijk het gewoon tijd, omdat, het, omdat hij in veertig is. Hij past in, in, in, in de, de ja. tijd van nu. Hè? Ik kan Gaan, me ook voorstellen ja. dat hij zich daarom Willem-Alexander wil noemen. Koning Willem-Alexander en ja. koning Willem IV. Om zich toch te onderscheiden van de, ja, de koningen met een wat uh, andere reuk dan modern. Je had het er net zelf ook al over. Precies. Maar denk je dat, Pieter, dat hij onze monarchie daarmee een andere weg in zal laten slaan? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het eigen tijdver zal worden. en Ik denk dat ook Maxima er aan zal bijdragen. Koningin ja. Maxima straks. En uh, dat we een hele andere toekomst tegemoet gaan. Hoe dan? Wat sta wat je ik, daarbij voor? Ik denk dat de zakelijke diplomatie of de economische diplomatie, zoals het in Den Haag genoemd wordt, meer voorop zal staan. Uh, dat we met zo min mogelijk plichtplegingen verder zullen gaan. Nou was onze koningin er al uh, wars van. Maar bij een andere tijd hoorden ook andere vormen. En uh, ik kan me heel goed indenken dat de vormelijkheid alleen maar minder geworden is. Kun je, dan, kun je daar een voorbeeld van geven, Pieter? Want jij ja, maakt alles mee natuurlijk, die protocollen. Dat zal stevig ja, zijn. Dus, ja, je... zo stel ik mij voor. Bij staatsbezoeken zijn er altijd vaste protocollen met... Um, uh, ja, kransen bij gaven van onbekende soldaten, met uh, staatsbanketten, met mm -hmm. allemaal punten die eigenlijk een beetje het gesprek belemmeren, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. Je kunt je voorstellen dat als je dat niet allemaal niet doet en een conferentie houdt met meegereisde bedrijven, dat je sneller tot zaken komt. Ja. Aan de andere kant is het vaak voor andere landen uh, van ja. groot belang om al deze dingen te doen en kan de koningin er daarom ook niet onderuit. Nee. Maar ik kan me goed voorstellen dat zij het zelf graag heel anders zouden doen. Ja. Nou... Dat is een kant die nu weer kan worden aangegeven. Uiteindelijk staat een koninklijk huis ook voor continuïteit. Dus het wordt het niet aan de koningin om dat zomaar even om te gooien. Ja. Maar dit is een moment waarop je weer vernieuwingen kan aanbrengen. Pieter, ik zeg ondertussen dat de lijnen vollopen. Dat u ook mee kunt doen op Twitter. Eens of oneens herstekken. Want dan zit u in de uitzending. Ik heb groot vertrouwen in koning Willem-Alexander. Dat is mijn stelling vanavond. En Pieter klein van van de Dagblad Telegraaf. Ik vroeg me even af de speerpunt. Hè, want hij is natuurlijk heel erg sportief. Willem uh, Wim Lex, hij, uh, hij houdt heel erg van schaatsen, van, dat weten we, van, uh, van, ja. van de, hij heeft de marathon gelopen. Hij is natuurlijk ook druk met het watermanagement. Verwacht jij bepaalde speerpunten die, misschien sport en water, uh, als, als speerpunten voor zijn koningschap? Of zie je nog iets anders? Nee, nee, nee dat denk ik niet. Want uh, hij heeft straks natuurlijk een heel andere taak dan hij nu heeft. Straks gaat het om het hele land, uh, om het hele koninkrijk, kan ik beter zeggen. Ook de Cariben worden er steeds bijgenoemd door de koninklijke familie zelf en terecht. Want daar ja. zijn ze ook, uh, ja, het staatshoofd. Uh, nee, ik denk dat het watermanagement, dat watermanagement dat voorbij is. Het zal nog in zijn achterhoofd zitten uh, in de bedrijven waarmee hij in het verleden zaken heeft gedaan en die hij uh, misschien nog vooruit kan helpen in de toekomst als koning. Maar het landbelang staat straks voorop en niet meer een aparte sector. Dus ik Kijk. denk dat hij dat zal loslaten. Oké, okay, Pieter, klein beheerding. Hier welkom bij later. Dankjewel voor uw reactie in avondspits. Ja. Heeft u groot vertrouwen in Wim Lex? Uh, laat u het weten of zegt u nou, ik moet allemaal afwachten. Uh, 0800 1121 of hashtag eens, hashtag oneens. Uh, dan doet u dat op Twitter. Dan komt u ook bij ons binnen. Jacob Grit is het er niet mee eens. Goedenavond, Jacob. Jacob. Ja, hallo. Hallo, je bent in uitzending. Ja, um, nou ik ben het er uh, ja met pistool op de borst ben ik het er niet mee eens. Want het kan nog een, uh, het kan nog een hele goede koning worden. Maar dat weten we nog uh, niet. En um, ja, hij heeft inderdaad uh, de eigenschappen van, uh, van zijn vader. Ja. Maar uh, ja, ook van zijn, uh, zijn grootvader. Ja. Uh, Bernard Senior Senior. En um, ik hoop dat hij toch uh, ja, in zekere zin iets formeler is dan zijn moeder. Want het, iemand uh, wordt ook zo groot, of zo groot zijn aanhalingstekens, als de uh, ja, bevolking dat wil, uh, aan een persoon wil toedichten. Zo vind ik dat, dat, dat Beatrix, die de, de persoonsverheerlijking. Heeft. Ik heb respect voor Beatrix, hoor, want mm -hmm. in een rol in, in, rol, in ruime zin heeft ze goed, uh, echt goed uh, gedaan. En heel serieus. Maar uh, de persoonsverheerlijking rondom uh, dus de huidige koningin... die neemt uh, inmiddels groteske vorm. Maar kan ze zelf niet zoveel aan doen. Maar uh, ja, daar maak ik me wel wat zorgen over. Mm. Dat dat, uh, dat, dat uh, zonder uh, heel veel redenen... Bij, te verpersoonlijk bij, te zijn. Uh, ook, ook gaat, ja. ook gaat, uh, gaat gebeuren. Ja. Want uh, ja, dat... Uh, nou, ik wil nog wat zeggen, maar ik ben... Nou, maakt niet uit. Klein. Jacob, ik hoop, het is... dat, ik hoop dat hij, dat, dat hij zich inderdaad ja. om het milieu blijft bekommeren en over de overbevolking die het absurd is in ons land en wereldwijd. Kijk aan, Jacob, je zet het er goed even bij. Ik zeg anti-geluid, die, die laat mij horen eens... maar niet omdat het de man is, maar omdat hij weet naar wie hij moet luisteren. Banken, Maxima en de zakelijke top van Nederland. Joke Reuderink uit Havelte. Goedenavond. Goedenavond met Joke Reuderink. Ik ben het helemaal met de stelling eens. ja. Mooi. Ik ben ervan overtuigd dat onze Willem-Alexander een geheel eigen invulling gaat geven aan het begrip king size. Hij heeft gewoon de intelligentie en de uitstraling om een hele goede koning te worden. Ja, ik denk het eigenlijk ook. Ja, king size vind ik ja. leuk gevonden, dat, dat kan je ook op Twitter zetten. Maar ook, ik ben het met je eens, het is niet alleen, ik vind dat hij precies de, de kwaliteit eigenlijk in zich heeft, in zich draagt. Met zijn ja. opa, met zijn vader, met zijn moeder, dat, dat lijkt mij juist de perfecte man op de, per, op de, op de stoel. Ik hoop dat we daar heel veel plezier mee ja. hebben beleefd de komende jaren. Joke, ik, ik hoop het. heb er alle vertrouwen in. Dankjewel, Joke. Oké, okay, dan gaan we weer verder naar Thea. Veel dames bellen, dat vind ik leuk. Thea Homan uit Assen. Thea Homan. Hold Ja, goedenavond. Oké, okay, ja, dus. Uh, uh, ik vind het, het uh, fantastisch. Ik heb alle vertrouwen in Alexander. Maar ik denk dat heel veel mannen in Nederland die rol zouden kunnen ver vervullen. Ik had een beetje de hoop toen de koningin Beatrix haar uh, abdicatie aankondigde. dat ze zou zeggen: we stoppen met het hele koninklijke huis. <laughs> had u dat serieus gedacht? Heb ik echt serieus gedacht. Nee, ook gehoopt. Hm. Ik vind uh, uh, koningin Beatrix echt fantastisch. Ze heeft het fantastisch gedaan. Daar is geen twijfel over. Maar ik vind het zo'n ouderwetse instelling. Ja, dus... niet meer van deze tijd. Okay. En Alexander mag het van mij ook doen, hoor. En ik geloof ook dat hij het kan. Maar er zijn zoveel mannen in Nederland... die dat Nee, maar mevrouw Holman, neem, neem wel in, in gedachte... dat het een de wieg is op basis waarvan we die, die mensen eigenlijk aan het, aan het roer zetten. Hè? Dus dat, dat is echt pure mazzel dat we zulke goede mensen hebben, denk ik dan ja. altijd maar. Dat is dan wel in het, het wiegje waar je heen geboren bent. Ja, dat, en daar de... ben ik niet zo'n zo voorstander nee, van. Nee, dat ben ik eigenlijk ook niet. Dan ben ik niet, geen, geen republikein. Maar ik snap wel die gedachte heel goed. We, ja. we zetten er maar gewoon een, een wieg neer. Terwijl het eigenlijk gaat om de beste, de, het kiezen van de, de juiste man, de juiste plaats waar ik meestal ja, voor ben. Maar, ja. Maar goed, dat delen wij denk ik. Theo, dank Die je. Die overerving, ja? dat, dat, dat houdt niet zo uh, nee. van. Dat vind ik, vind ik geen, geen goed systeem. Helder, Theo Holman, dank je wel. Vries zegt oneens geen vertrouwen in Willem-Alexander... en ook niet in Maxima, wel 300% vertrouwen in hun beide als echtpaar. Kijk, dat is ook weer even een, een nuancering van de stelling die ik heb. Ik heb groot vertrouwen in koning Willem-Alexander. U kunt nog meedoen, tot 7 uur is dit avondspits 081121 Of twitter mee, hashtag eens, hashtag oneens. Zometeen professor Voermans, eh, die is hoogleraar... die gaat ons ook eh, zijn mening geven op deze stelling. Kingoaf twittert mij eens. Gewoon omdat een jonger iemand moderner denkt... en minder formeel. Pensioenleeftijd zou hier ook wet moeten zijn. Eh, Henk de Ruiter uit Breda. Goedenavond. Ja, goedavond. Ik spreek meteen eruit op de Breda. Uh, ik ben het eens met de stelling. Ik ken de staat van uh, zijn koninklijke hoogheid, uh, prins Willem-Alexander, uh, zijn moeder, uh, de majesteit uh, en uh, zijn uh, maal. Uh, prinses uh, Maxima. Ja. Uh, ik heb het gevolgd. Uh, ik denk dat wat hij momenteel heeft gedaan voor het wereldenergiebeheer, het wereldwaterbeheer en Maxima voor uh, zeg maar, het micro en het bankwezen dat zij samen met mensen om hen heen een zeer competent team gaan vormen om dit land weer uh, te laten gloren uh, aan de horizon. En Henk, als je dan toch de, even de blunders moet noemen hè? De, de, de, toch wel een beetje de blunder met het, uh, met het vakantiehuis in uh, ja. Ja, Mozambique. Ja, nou ja, en, ja. en wie laat dan ook één steek vallen in zijn leven. Kan je, zeggen, kan je zeggen, maar het ja, geeft jou niet... Nee, precies. Ook jij, hangt eruit naar Breda. Ook jij laat steken ja. vallen. Ja, natuurlijk. Nee, Zo nee. is het, zo is Fouten het. Maken is je hebt helemaal gelijk, en wie de eerste de steen, enzovoort. Maar jij zegt ja. niet, die, die, die, die, die toch wat dommige dingetjes... misschien hebben, leiden ertoe dat ik minder vertrouwen heb in Willem-Alexander. Nee, de man nee. heeft een team om zich heen. De man wordt, wordt uh, aangestuurd, neemt zijn beslissingen... heeft een hoog competentie en opleidingsniveau. Ja. Laten we wel wezen en niet, niet voor, vooraf de man de hemel in prijzen. Maar zijn huidige conditestaat geeft enorm veel hoop... Om, uh, dat hij zijn werk samen met zijn team mm. en zijn gemaal... zeer goed ten uitvoer zal brengen. Ja. Met, uh, niet, niet afdoende dat hare Majesteit Koningin Beatrix uh, ook het haren heeft gedaan... om dit land uh, uh, boven water te houden ja. in deze huidige crisis-tijd. Henk de Ruiter, dank je wel. Ik bijna als Polygonjournaal, vond ik. Maar ik ben het gewoon met je eens, hoor. Ik ga naar professor Wim Voormans. Hij is hoogleraar... Bij de Universiteit Leiden, dat is over de stad waar Willem-Alexander ook geschiedenis heeft gestudeerd. toen hij nog Prins Pils heette. Wim Voermans, goedenavond. Goedenavond. Meneer Voermans, um, ja, wordt het een goeie Willem-Alexander, denkt u? Um, nou ja, hij heeft er de opleiding voor, zoals we zojuist hebben gehoord. bij de insprekers die u noemde. Ja. En um, nou, het ziet er naar uit. Het koningschap uh, staat voor hem klaar. Er uh, is hij jaren. Uh, al in getraind en geoefend. Dus uh, het heeft er alle kansen uh, op. Ja, nou krijgt hij minder politieke macht. Dat is nu wel ingezet. Um, Beatrix vond dat niet zo erg. Zij althans, oud-premier Lubbers... die heeft ons dat toevertrouwd toe deze zomer, meen ik. Um, zou dat een handicap voor hem zijn? Nee, dat denk ik niet. Um, de, de politieke macht die de koning nog uit kon oefenen... de koningin dan, die zat, of werd vermoed in ieder geval... in het formatieproces... Dat was een proces waar we niet allemaal in konden kijken... van wie er nou als formateur uh, werd benoemd... Uh, en, en hoe die opdrachten dan precies leidden Dat was al grotendeels transparant. Maar daar uh, kon een koning nog verschil maken natuurlijk. Uh, dat hij een bepaalde richting uh, insloeg. Nou, dat is uh, inmiddels aan het parlement getrokken. De Tweede Kamer doet dat zelf uh, mm -hmm. tegenwoordig. En uh, daarmee is eigenlijk uh, echt alle politieke macht... die de koning in Nederland nog had op zich wel tot, uh, bijna tot nul gereduceerd. Ja. Um, dus uh, de, in die zin denk ik dat het ook wel een voordeel is voor een beginnende koning. Kan je ook niet van verdacht worden nee. uh, dat je uh, op die manier aan het sturen bent. Maar ja. nou, zijn nadeel is natuurlijk dat hij zo'n enorm uh, uh, fantastische voorganger, voorgangster heeft uh, gehad. Ja, hele grote schoenen om te vullen natuurlijk. Dat bedoel ik. Uh, of dat een nadeel is, je kan ook zeggen dat hij de hele tijd een rolmodel heeft gehad wat dat betreft. Um, dus um, dat uh, moeten we nog zien uh, ja. of dat werkelijk zo is. Nou, we wachten even af. Blijft u aan de lijn, professor Voermans? Want we kunnen zo nog even met u doorpraten. Even de bellers erbij betrekken. U kunt meedoen. Mijn stelling vanavond luisteraars, is, ik heb groot vertrouwen in koning Willem-Alexander. U kunt meedoen 0800 1121. Komt u live binnen hier bij Avondspits. 0800 1121. Heeft u vertrouwen in koning Willem-Alexander vanaf april? Zegt u nou, ik, heb, ik had liever eigenlijk dat BNTX nog eens doorgegaan. Of misschien zegt u, misschien had het eigenlijk gewoon een ander moeten zijn. Dat mag natuurlijk ook. 0800 Laat uw mening maar horen. Meisner twittert. Eerdmans, ik heb er het volste vertrouwen in. Een jong, fris en fruitig koningspaar. Marianne Dijkstra zegt ook eens, de enige smet is de vader van Maxima. En Willem van Willengerburg zegt, Bea wist wat ze deed en gaf haar eigen draai aan alles. Alexander moet het van Maxima hebben. Ik denk ook oh, dat Maxima een heel belangrijke rol speelt eh, bij het koningschap zometeen. En dat wil ik zometeen ook nog even aan de professor vragen. ga even naar Marie Corporaal uit Arnhem. Ja. Dag. Hi, ik ben het niet helemaal mee eens. Ik vind... Kijk, het wordt misschien al een keer wat als hij geen makelaartje speelt. Dat lijkt me heel verstandig. Hmm. Want ik twijfel af en toe wel eens of hij wel het uh, gewone inzicht heeft. wat er eigenlijk onder de bevolking leeft. Ja. Want dat, dat komt nog niet helemaal bij hem tot uh, zo gek, denk ik. Ik denk dat uh... ik daar nog eens even naar moet kijken. Waar zei u? Want dat kon ik niet goed verstaan. Hij zegt, hij, ik weet niet of hij nou wel weet wat er echt onder de bevolking, de bevolking leeft. leeft. Waarom denk je. Ja, hij doet af en toe dingen, dan denk je bij meneer... hoe komt je erop? Kijk aan, en dan meer de uitspraken of ook eens wat... Uh, wat, wat, wat... Nee, maar zoals met, die, met, die, met die, uh, dat huis wat hij gekocht heeft toen. Ja. Ik bedoel, dan denk je toch bij nergens. dat doet toch niet? Ja goed, Iedereen dat... heeft die hier slecht, gaat hij daar even dure woningen kopen. Denk, denk een beetje naar wat er onder die bevolking leeft. Ja. Dan komt het misschien nog een keer goed. Nou, dat is dan een tip voor Willem-Alexander, mocht hij meeluisteren. Marie Corporaal, dank je wel. Hij moet gewoon de krant lezen, zegt u. En meer weten wat er onder de bevolking leeft. Uh, Kingdorf zegt mij: eens gewoon omdat een jongen iemand moderner denkt en minder formeel. En uh, Harm Flory is twittert: hashtag oneens te vroeg. Ons uh, collectief selectief geheugen Mozambique. Sorry, get op de bruiloft. Te hoge verwachting geeft kans op teleurstelling. Ik heb uh, groot vertrouwen in koning Willem-Alexander. Frans Balk belt uit Hoogland. Goedenavond. Goedenavond, Ik steek met Frank Balk. Hallo, Frank. Ik ben het uh, eens met de stelling. Ja. En de reden daarvan is. Of de reden, ik denk dat Willem-Alexander een perfecte koning zal zijn. Omdat hij niet perfect is. <laughs> hij zal perfect zijn omdat hij niet. Omdat hij gewoon een normaal mens is, vind je? Ja. Ja, dat ben ik, ben ik het ook mee eens. Ik heb hem één, twee keer ontmoet, denk ik. En ik, ik had ook de indruk dat hij nou niet ontzettende sterallures heeft, om het zo te zeggen. Het lijkt mij een. Uh hele goede ja. opvolger van zijn moeder. Ik heb er alle vertrouwen in. En er met plezier naar uit. Wat ik al de periode Leuk. worden. Frank, ik deel je mening. Dank je wel voor het bellen naar 0800, 1121 tot 7 uur. Is in nog avondspits over de nieuwe koning. Koning Willem-Alexander. Even terug naar Leiden. Professor Voermans. Ik zei het al: de rol van Maxima die lijkt mij zo belangrijk. Ik vind het zo'n topmens eigenlijk. Uh, die hij aan de haak heeft geslagen. Bent u dat mee eens? Uh, en ik graag met u eens. Ik heb daar verder geen verstand van. Ik kijk naar het ambt van de koning en uh, kijk hoe dat uh, in ons politieke bestel is geland. Ik denk in ieder geval dat uh, voor wat betreft de symbolische functie, het representeren van Nederland... Uh, het wel een uh, heel goed team is uh, om ons in het buitenland te vertegenwoordigen. Ja. Uh, ik denk dat dat uh, in ieder geval bijdraagt aan uh, een goed koningschap. Ja, dat denk ik ook. En nou ja, ze zal toch zijn belangrijkste adviseur zijn, hè? Want of. Er... Dat, dat ga, daar ga ik altijd wel vanuit. Net als Klaus dat voor Beatrix was, speelt dat natuurlijk wel heel erg mee. De, de, de, ik heb daar verder geen verstand van. Ik kan er niet in kijken. Nee. Um, ik, ik begrijp het wel. Het maakt een heel mooi plaatje. Maar de, de, ik weet niet hoe dat zich verder zal ontwikkelen. Nee, niet alleen plaatje bedoel ik ook. Het plaatje mag er zeker zijn, maar ook inderdaad de inhoud. Maar goed, dat, is inderdaad, dat zullen we ook moeten afwachten. Wim Voermans, mag ik u bedanken voor uw deelname in, in, aan Avondspits. En graag tot een volgende keer. Uh, Johan zegt mij eens. Mits koning Willem-Alexander het voorzitterschap bij de Bilderberggroep... niet overneemt van ma. En Teun Jansen twittert ook eens. Maar hoe dan ook zal Bea... Altijd mijn koningin blijven, net als die ene man, Sinterklaas. En Ineke van Lutteveld zegt, uh, ik heb geen enkel vertrouwen in de Oranjes. Niks, noppers, nada. Dat mag ook de mening zijn. Paul Kuiper, heb je vertrouwen in de koning? Paul, even je telefoon, of je, sorry, je radio uitzetten. Ja, goede avond, Paul Kuiper, Leiden. Ja. Ik heb zeker vertrouwen in Willem-Alexander. En uh, hij heeft natuurlijk een heel goed voorbeeld aan zijn moeder gehad. Daar heeft hij veel van geleerd. Alleen wat ik niet begrijp... Dat is dat ik net op het nieuws hoor dat Willem-Alexander een 7 krijgt... en Maxima en uh, haar schoonmoeder een 8. Dat begrijp ja. ik echt niet. Nou ja, dat, dat is de, de, misschien de reactie op het, uh, op het, op het fenomeen dat ze weggaat. Dat, dat, dat levert dan weer een boost aan vertrouwen op misschien. Dat begrijp ik, maar dat Maxima dan een 8 krijgt... die is aan de koude kant in ons geval... Hm. en Willem-Alexander een 7. En die heeft het ja. binnen gehaald, dus die zou een negen moeten hebben. Nou ja, dat, dat is het gemiddelde van, van de, de, de momenteel... Ja, toch? De, nou, ik ben het er wel ja, ik, ik ben het een beetje eens. Ik zou hem ook op een acht zetten, maar goed, ik vind Maxima doet er niet voor onder, hoor. Dat vind ik geen koude nou, kant. Ja, het, het grote voordeel is dat uh, koningin Beatrix natuurlijk uh, het goed gedaan heeft, want die heeft nou niet één iemand opgeleid voor het koningschap, maar twee ja. uh, mensen die waarschijnlijk zeer kapabel zijn en die voor de Nederlandse economie verschrikkelijk veel uh, kunnen betekenen. Mm. Ik hoop ook dat uh, de mensen in de politiek die nog steeds uh, anti-monarchie zijn... dat die uh, uh, een tandje lager zingen, ja. omdat uh, het economisch niet zo voortvarend gaat. En ja, zulke mensen als Willem-Alexander en Maxima... Ja, die kunnen meer betekenen voor de economie dan uh, een ieder ander. Oké okay, Paul, dankjewel. De laatste beller kan ik aan de lijn krijgen, Robert Nieuwenhuizen uit Krabbedijken. Ja, goedenavond. Robert. Hallo. Ja, ik ben het eens met de stelling. Ja. ja. Het is uh, B heeft een mooie leeftijd bereikt van 75 en ik ben nu 21, dus misschien... Uh, als ik ooit 75 morgen is dat misschien wel de nieuwe pensioensgerechten. Dus dat is het een mooie tijd om af te treden. Ja. Het, eigenlijk bijzonder dat ze het zo lang, op, ik vind, op dat tempo zo heeft volgehouden, hè, Beatrix. dat mag je er ook wel een, een hoed voor afnemen. Ja, dat vind ik super. Echt gewoon uh, zoals het gedaan heeft ook. Gewoon, ja. Ik denk dat het behoorlijk onderschatten wat de draagt. Iedereen denkt al, uh, ja, iedereen kan het doen, iedere man. Maar nou, ik, het, uh, ik, ik geef niet hoor, het je te sorry. doen. Precies. Het is heftig hoor. Het is zwaar. Ja, je hebt, Rob je hebt ja. geen privacy en alles. Dus, uh... Precies. Robert Nieuwhuizen, dank je wel voor je reactie in de avondspits. Want we sluiten de avondspits af. Je kunt weer veilig op de weg, want. Uh, dit eh, opiniepanel eh, houdt op. Nu vanavond eh, met Koningin Alexander. Waar we over spraken, waar groot vertrouwen in blijkt te zijn. Tenminste, een zeven. Dat mag je toch ruim voldoende noemen. En ik heb er ook vertrouwen in. Eh, we sluiten af. We gaan door op Radio 1. Zometeen met kunststof. Met daarin eh, fotograaf Eddie van Wessel te gast. Hij won dit jaar, zoals u weet, de zilveren camera. Vannacht is er alweer WNL met de WNL-nacht op Radio 1. Hieronder onder andere mijn grote vriend advocaat Sidney Smeets als pongadvocaat en mijn dierenvriend, Tweede Kamerlid Dion Graus. Leuk dus vannacht luisteren tussen 2 en 7. Morgenavond een nieuwe avondspits. Tot die tijd wens ik u een fijne tijd. Paganavond. Tot morgen. 1 februari 1953. Storm en springtij stuwen de Noordzee op tot recordhoogte. De zagen grote witte, witte muur als het ware aan komen rollen. Een ramp volgt. Je beseft niet goed dat het echt eh, onder gaat lopen. Dat, het, dat, dat overrompelt je. Margreet Rijntjes praat met overlevenden Piet Buijs en Jaap Schoof... over de watersnoodramp van 53. Twee dingen, straks tussen acht en half negen. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.